Goedemorgen, exact 9 uur, het Q-Music nieuws van Nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Er zijn nog geen grote incidenten in het noorden van het land. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden geldt code oranje. Er ligt daar erg veel sneeuw. Maar mensen die op de weg zijn, rijden rustig. De komende uren blijft het oppassen, zegt de ANWB bij Boven RTL boven de lijn Hardenberg, Zwolle Lelystad, zware sneeuwval inmiddels en ja, de wegen worden steeds moeilijker begaanbaar. En vanwege de sneeuw rijden er in het noorden ook bijna geen bussen. Schiphol heeft vandaag zeker 80 vluchten geschrapt. Ondertussen voelen veel mensen die de weg op gaan zich onveilig met dit winterweer. Dat heeft vakbond CNV uitgezocht. Bijna de helft van de mensen stapt liever niet de auto in, maar thuiswerken is voor veel mensen nou eenmaal geen optie. Volgens de vakbond is het een idee om de werktijden aan te passen, zodat je in ieder geval niet in in het donker hoeft te rijden. En het weer zorgt voor meer problemen. In Frankrijk hebben ze veel last van storm Coretti die over Europa raast. 400.000 huishoudens zitten daar zonder stroom. Het zijn onder meer ook zware windstoten. In Frankrijk is een windsnelheid van 213 km per uur gemeten. Ander nieuws. Nog steeds meer mensen gaan weer naar de winkelstraat. Dat schrijft de Telegraaf. We gingen vorig jaar vaker naar de fysieke winkel om te shoppen. Wat dan wel opvalt, we shoppen wat vaker in de kleinere steden. Bijvoorbeeld in Deventer of in Nijmegen. De Randstad slaan we wat vaker over. Bij de drukste dag in de winkelstraten was vorig jaar trouwens 20 december. Een paar dagen voor kerst. Weer nog van meer plaatsen. Oppassen dus. Glad in het noorden. Veel sneeuw. Het waait ook hard. Het wordt maximaal 4 graden vandaag. Ja, Dit weekend erg koud. Het gaat vriezen. En zaterdag op zondagnacht kan het lokaal min 15 worden. Oh, oh. Wat verschrikkelijk koud, hè? Afschuwelijk. Viel op de A4 naar Amsterdam, tussen de hoek en de Schiphol-tunnel. 1 kilometer file, 8 minuten vertraging. Hoofdrijbaan is daar afgesloten, komt door een te hoog voertuig. En de A12 naar Oberhausen, tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer file daar en 5 minuten vertraging. Mattie en Marieke. Hele goeiemorgen, happy Friday. Over een klein uurtje begint het foute uh, uur. En eerst Dean Lewis...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 Terwijl in het uh, grootste gedeelte van Nederland uh, de sneeuwpiek achter ons ligt... hebben we natuurlijk ook nog het noorden. Ja, want in het noorden is het nog steeds uh, kommer en kwel uh, deze ochtend. Noorden is een soort van net begonnen met wat we hier eigenlijk achter de rug hebben, lijkt het wel, toch? Ja. Of niet, uh, Richard? Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in uh, Assen. Hoe is het daar? Uh, wit. ja. Zeer wit. Zeer wit. <laughs> Mooi, dank voor dit uh, verslag. <laughs> um, want wat doe je normaal voor werk, waardoor je niet het huis uit uh, hoeft nu? Nou ja, ik zit uh, normaal werk in de bouw en uh, de bouw ga stil. Ja, ja, je kan een iglo bouwen en dan houdt het wel op, hè? Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Hey, en um, hoeveel ligt er, uh, Richard, als je nu naar buiten kijkt? Een centimeter of vijftien. Een centimeter of vijftien. Okay. Oké, en ben je alleen thuis? Of is het hele gezin thuis? Of ben je het, niet... hele gezin, het hele gezin is thuis. Iedereen? Ja, en wie staat het gezin? Een vrouw en twee kinderen. Een vrouw en twee kinderen, En okay. de scholen ook dicht dus? Wat gaat er ja. vandaag gebeuren? Nou ja, een beetje Q moeten kijken op tv. Ja. Uh, Lego, uh, gamen. Leuk man. Okay, een beetje relaxed doen vandaag. Zijn natuurlijk ook uh, te zien op RTL7. We zullen heel ja. even naar je zwaaien. De je uh, zwaait uh, lekker met je mee. Hallo, Richard. Goedemorgen. Oh, ja. En alle andere kijkers via <laughs> RTL7. Uh. Hey, en welke games worden er dan gespeeld op dit moment bij de kiddo's? Uh, uh, nou ja, uh, nou, op dit moment nog niet, maar uh, Call of Duty. Uh. Oh, Call of Duty. Gewoon een beetje, een beetje schieten. Ja. ja, dat is lekker, man. Hartstikke. <laughs> hey, uh, succes daar, jongen. Ja, dankjewel. Dan gaan naar uh, Kevin. Kevin! Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in Oude Pekela. Jazeker. En uh, jij stuurde vanmorgen een appje. Nou, goedemorgen met de benenwagen naar het werk. Maar wat een sneeuw, zeg. Poeh, het voelt ook aan als min 10, maar we zijn er bijna. <laughs> ja, wat een drama vanochtend, joh. Niet normaal. Ja. Vertel eens. Nou ja, ik, moet, uh, ik werk hier vlakbij uh, in het dorp, zeg maar. Ja. Normaal ga ik altijd gewoon met de fiets. Ja, dat is nu niet te doen natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, dan, je, dan moet je lopen. Maar dat was uh, echt ook op, niet te doen. Ook niet te doen. Nee, en, en dan kom ah, je op maar, je werk. Wat voor werk doe je, Kevin? Ik ben showroomachinist. Dus ik zit in principe wel... ben ik wel uh, in een loods aan het werk. Maar. maar goed, je moet er wel komen en je moet wel aanvoer krijgen. En dat werd sowieso niks vandaag. Oh, oké. Okay. En nu dan? Ja, thuis. We zitten thuis. Maar, oh, ben je weer ben terug thuis? Ik? Ja, we hebben uh, vrijgekregen dus. Overij gekregen? Oh, oké. Okay. Maar Kevin, als je op een show rijdt... en dat doe je in een loods waar in principe geen sneeuw ligt... want als het een dak op ga, ik voor het gemak even vanuit... dan kun je toch gewoon ja, okay. aan de slag? Als je daar dan toch was? Ja, maar wij hebben geen aanvoer uh, uh, qua producten, zeg maar. Ah, oh, oh. vandaar. Ja, en, okay. en heel veel collega's die komen ook niet... want die moeten wat verder wegkomen. Dus we waren eigenlijk maar met twee, drie man... en toen heeft onze baas gezegd van uh, we sluiten gewoon de deuren... Maar het klinkt alsof je er enorm van baalt dat de deuren zijn gesloten, of niet? Oh, nee, nou, absoluut niet. Oh, nee, oh niet, oh nee, oh, oh nee, niet, nee, houden oh niet. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, hey, begrijp het niet verkeerd. Nee, zo klonk nee, het even. Zo klonk nee, het even. Niet. Oh, nee, wat dat ga dat dat je nu nou doen? Ik zit lekker op de bankje, ik heb een FIFA. Nou, kijk eens. Lekker FIFA, man. lekker sneeuwvrij, Kun je jou schelen. Ja, dat geshow Ja, man, geweldig. geniet van deze prachtige witte dag. Ja, dat komt me goed, denk ik. Ja, dat, ik denk het beste ik. Van. ja dat denk ik toch ook. Ja, het beste van maken. Roeien met de riemen, Kevin. Ja. En Altijd, open... hè? Altijd. Oh, dat nog even door blijft sneeuwen. Ja, joh. Nou, ja. ah, dat gaat heel duidelijk door, volgens oh, mij. <laughs> weekend, hè, hey, road, oh, geweldig, man. vijf weekend, dan jongen. Hé, ik zelf Hoi. Het is Kim Music in Kensington. Kim Music. En Rihanna bij Je Music, this is what you came for, kwart over negen. Um, gisteren heeft Domin Claude gesproken in uh, de middagshow. Le altijd leuk, leuk jongens. Claude, Claude is altijd goede, ja. positieve, frisse energie. Hij heeft een uh, nieuwe track uit die heet uh, App en Vloed. Het is natuurlijk altijd uh, spannend voor een artiest. Ja, wat uh, vindt Nederland ervan, van, uh, van nieuwe muziek? Zeker als je al uh, succesvol bent, dan wordt het eigenlijk ja. alleen maar lastiger om mensen tevreden te houden. Ja, absoluut. Is altijd spannend. Ze zijn al wat gewend. Um, en het begin is er, want wie er in ieder geval heel blij is met deze trek, is Cloud zelf. Dat zei hij tenminste tegen Domien. Ik ben zo niet normaal blij met wat App en Vloed geworden is. Gewoon, het kan af en toe, dan kan je in de studio zitten... en dan kan je denken, ja, wat nu? Hoe moeten we, ja. wat moeten we nu maken? En Heb ik iedere dag <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, wat moet ik nu weer zeggen? Wat ja, moet uh, ik nu weer zeggen, ja. In ieder geval niet het verboden woord, maar... <lacht> Daar hebben we later. <lacht> ja. Ja. Ja. Oh, mooi. Ook Klouten is op de hoogte van het uh, verboden woord... dat uh, aanstaande maandag start bij Key Music. En dit is nieuwe muziek. App en Vloed. Ik ben... Bell.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 Leuk liedje, hè? Toch weer een leuk liedje, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, ja. van, van tevoren hadden we het er nog over. We dachten, daar komt geen leuk liedje meer uit. <laughs> dus toch weer een leuk liedje van <laughs> Taylor Swift. Toch, ik, ik, het, sinds de Fetal van Filia, maar ook dat concert. Was dat vorig jaar? Ik ben zo slecht met data. Was ze vorig jaar in de arena? Ongetwijfeld. Ja, nee, ook niet. Nou ja, goed. Ik was bij ja, dat concert. Daarin. Ik was bij dat concert, ja. Uh, dan ben ik toch echt wel een lichte Swifty geworden, hoor. Niet een echte Swifty, oh, oh, maar ja. ik doe wel een klein beetje mee. Terwijl, weet je nog, dat dat album uitkwam... en dat we daar hier zo'n uh, beluistering hadden van het album... met allemaal echte Swifties. Ja. Toen ging toch ook een beetje de vlieger op van... Uh, nou, ik weet niet wat van dat album vindt. Viel een beetje tegen. En ze gaat een beetje poppie, maar niet helemaal ervoor. Er zit ja. echt wat tussen. Ik weet het niet. Dat is toch helemaal gevallen voor mijn gevoel. Wanneer was dat concert, uh, jongens? In de Amsterdam Arena? In de zomer van 2024 kan ik nu vinden. Zo lang geleden, ja. Goh, gaat de tijd toch snel, hè? Oh, en toch weer een leuk nummer. Gaat de tijd toch snel. Uh, Danny, je hebt zo meteen een uh, special. Gaat allemaal ja. over het uh, winterweer. Leuk, Danny heeft net uh, buiten Sneeuwpop gebouwd en hij heeft zijn hand aan. Oh, thema. Uh, hij heeft een thema. <laughs> ja, thema. Ja, uh, wat gaan we onder andere horen, uh, Danny? Nou ja, hoeveel procent van de mensen stapt nu met dit winterweer eigenlijk liever de auto niet in? Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé?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 je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sumweb.nl. 18 plus speldoest. Dus. Ja? serieus? 7, 7, oh. 7, 7, oh, wat een geld! duizend. wat verdikken. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.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 Fielen op de A15 naar Rillekerk tussen Spijkerissen en de Botlektunnel, 2 kilometer file en 6 minuten vertraging. De A58 naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof, 4 kilometer en 8 minuten. En de A59 naar Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. De hoofdrijbaan zijn al afgesloten vanwege een spoedreparatie, 3 kilometer file en 22 minuten vertraging. Oppassen buiten. Het is glad. In het noorden valt ook veel sneeuw. Het waait ook hard. Het wordt vandaag maximaal 4 graden. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen. Er zijn nog geen grote incidenten in het noorden van het land. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden geldt de hele ochtend nog code oranje. Ja, Er ligt daar dus veel sneeuw. Er rijden bijna geen bussen. Ook vallen steeds meer treinen in het noorden uit. Nou, deze jongen kon nog wel met de trein en dan was hij blij door verrast. Nou, Ik was heel gelukkig, want de eerste trein die vanochtend ging... die heb ik gepakt van Amersfoort naar Groningen... Want mijn lieve vriendin die woont in Groningen. En ik dacht, kan ik de trein pakken? En het kon gewoon. Dan nou, bij de NOS: het advies voor iedereen in het noorden... is vandaag werk thuis als dat kan. Nou ja, sommige mensen kunnen dat nou eenmaal niet. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Nou, in onder meer Drenthe hebben werknemers daarom vannacht... in het ziekenhuis geslapen. Vanaf stond voor 43 personen stond een te klaren in ons personeelsrestaurant. Ga je nou wel de weg op in het noorden... pas dan onder meer op voor hobbels. Sneeuw op de weg. Er zijn namelijk meerdere sneeuwduinen ontstaan. En de komende uren blijft het op de weg op. Passen, zegt de ANWB. Boven de lijn Hardenberg, zwolle Lelystad, zware sneeuwval inmiddels. En ja, de wegen worden steeds moeilijker begaanbaar. Ja, en dat rijden in de sneeuw, dat vinden veel mensen... maar helemaal niks, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Bijna de helft van de mensen stapt liever niet de auto in... Maar thuiswerken is voor veel mensen er eenmaal geen optie... zoals we net bijvoorbeeld hoorden al in het ziekenhuis. Volgens de vakbond zou een idee zijn om de werktijden aan te passen... zodat je in ieder geval niet in het donker hoeft te rijden. Het is altijd een beetje dubbel. Ik moet zeggen, ik heb op de snelweg dan achter zo'n slingerende vrachtwagen gezeten... die je maar net tussen de lijnen hield. Dat is voor mij altijd even spannend. Want die binnenwegen vind ik het nog wel eens leuk... om in een bocht een beetje gas te geven en dan zo half te driften. Dat je dan toch een beetje fast and furious ja. gevoel hebt. Natuurlijk als het, als het kan, als het er weinig mensen in de buurt zijn. En veel ruimte is. En veel ruimte, maar dan vind ik het nog wel eens leuk om even te kijken. joh, ja? Om in een bocht even een dot gas te geven. Ja, ja om, vind ik om, wel leuk. Ja, ja, ja, ik doe dat het liefst als, ja. als mijn vriendin naast me zit. Je wordt dan helemaal gek. Zonder aankondiging. <laughs> ja, zonder aankondiging. ja. ja. Vandaag dus vooral problemen in het noorden. Hè. Maar dit weekend gaat het op uh, meerdere plekken in het land uh, sneeuwen en wordt het weer glad. Morgen gaat het vriezen. Zaterdag op zondag. Dan kan het min 15 worden. Zondag, dat is dan echt de koudste dag. Het kan dan aanvoelen als min 15 tot min 20. Nou, dat is toch echt niet te geloven, min 20? Ja, dat ja, is echt gezellig toch? Ja, het toch is echt gellig, gezellig. Maar je zou maar buiten moeten zijn, joh. Ja, ja maar dat moet dus niet. Want, want je hoeft nergens heen. En ja, de hond moet uitgelaten worden. Ja. Ja, oké. Okay, e misschien heel eventjes. Of misschien is er een andere oplossing voor de hond. Ja. Ik heb geen hond. Laat hem in de plantenbak zitten, bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, voor die keer dat het is... laat hem in de plantenbak schijnen Ja, laat we... hem vanaf. Ja, doe het een het een niet uit. Ja. Ja, Toch zijn er nog altijd ook veel mensen die genieten van dit koude weer... in het noorden, dus een dik pak. Het water is er ook bevroren. Nou, dat maakt deze man niet uit. Hij sprong het water in om te zwemmen. want... Binnen zitten, dat is helemaal niks nu. Als uh, echte Fries hoor je dan buiten te zijn. Genieten van sneeuw, ijs, weer, wind. Nou, dat zei de bij de Zo, NOS. Al dus Utsie. <lacht> Mattie en Marieke. Ook oh, dacht Wim Hof. <lacht> <lacht> oh, Ook. <cool. Ja. lacht> let's get down, let's get down the business.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 I fall. Hallo David, music and talk to me. Hey Amy, goedemorgen. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Hi. hi. Je had ja, een uh, vraag? Nou ja, ik had zeker een vraag. Ik zat uh, in de auto onderweg naar mijn werk dat jullie vier op een rij aan het spelen waren met Bo. Um, in zijn stille vakantiepark, in de sneeuw. En um, ik woon in Noord-Holland... en wij horen de hele week al horrorverhalen over het weer. Ja. En wij hebben hier nog geen sneeuw gehad. Dus ik dacht, Ach. waar zit die, Bo? <laughs> waar zit die, Want Bo? Dit weekend heen, ja. Waar is dat park? Want je wil een weekendje naar de sneeuw. Juist. Het is toch ook mooi hoe grenzen verlegd kunnen worden? Want meestal als je <lacht> denkt, ik wil naar de sneeuw... dan boek je Oostenrijk of je boekt Zwitserland. En nu uh, boek je het vakantiepark ja, o, waar Bo zit. Ja, ja. juist. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> mooi is het. En met wie zou je naar dat vakantiepark willen dan? Nou, ik heb een gezinnetje van vier, dus ik heb een man en twee kindjes en met mijn ouders. Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk. Ja, dat is wel dat gezellig. gezellig. Ja. Ja. Ik heb uh, de ja. persoon aan de telefoon die je verder kan helpen. Hey, Bo! Hallo, daar ben ik weer. Oh, nee, daar ben je weer, Bo. Nog steeds oh, niks oh, te doen, dus hallo. altijd tijd om even te nee, bellen natuurlijk. Nee. Ja. Ja, inderdaad. Is het nog steeds stil in de supermarkt, Bo? Ja, ik heb wel geteld één klant gaf vanochtend. <laughs> en, en, oh, en wat ging er over de balie? Ja, een, paar een paar broodjes. broodjes. Ja. Bij, heb je je ja. weken voor gezet? Ja. God, ja. ja. Hey Bo, heb je nog een uh, huisje over uh, voor Amy? Kunnen jullie elkaar helpen? We staan hier, uh, we staan hier genoeg leeg. <laughs> Dat is genoeg leeg. Ik <laughs> kan er dan met twaalf gezinnen in. Neem de straat <laughs> bij, ja. Je, Amy. Ja, oké. Okay. Hey, maar waar zitten jullie ook alweer, Bo? Ja, in Echten in Drenthe. In Echten in Drenthe. Amy, wat denk je van Echten in Drenthe? Nou, dat klinkt toch fantastisch. Volgens mij zit Drenthe precies in de sneeuw, toch? Ja, maar wacht even, Amy, want er wordt ook al de hele ochtend geroepen... dat het daar code oranje is. En ga absoluut niet de weg op. En dan kom je daar als ja. recreant rij even, rij even richting die kant op. Ja, maar wij Noord-Hollanders kunnen dat, joh. Ja, dat we kan We zijn het. voorbereid. Huppatee, goede auto, over ah. de snelwegen, rustig ah. handen. Ouders in de kofferbak en huppakee, daar gaan we. Juist. Hey, en de, Bo, kan, kan Amy echt nog terecht, als ze zou willen? Ja, wat mij betreft wel. Ik, ik kan verder niet in het boekingssysteem of zo. Dus uh, in zoverre kan ik niet helpen. Nee, maar maar eh, als, jij als jij heel veel leegstaande huis uh, ja, ziet... Dat, dat, dat moet wel goed komen. Nou, leuk zeg. Oké, okay, dat leuk. komt dan helemaal in orde. Hé, hey, en Amy, ga je dan ook even langs Bo in die supermarkt? Want die zit daar echt... Uh... Zeker, zeker. Heeft hij nog warme keizerbroodjes? Genoeg nog. Ja, Echt stapel. Stapels, <laughs> <Ja>, stapel. Ik <laughs> er ja, stapel, zwemmen. Ja, ja, ja. Nee, dan doe ik mijn boodschappen bij Bo. Zeker. Oh, wat leuk ja, zeg. De, de, boodschappen. de Boodschappen. De boodschappen. Ja, de hey, uh, We zetten ja, jullie even in een aparte chatbox. Heel veel plezier, Amy. Dankjewel. Goed. Uh. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Toch weer een vakantiehuizige wult daarbij. Ja, bijna. absoluut. Ben jij klaar voor maandag, of niet? Uh, nee. Nee. nee, ik ben totaal niet klaar voor maandag. Maandag uh, begint het verboden woord, daar doe je op, denk ik. Ja, precies, dan begint het verboden woord vanaf 6 uur in de ochtend. En uh, ja, jij maar alle andere QDJ's mogen dan het woord een beetje niet zeggen. Nee, klopt. Nou, wil het geval dat er deze ochtend is meegeturfd... Oh nee, niet weer. Met jou. Oh nee, niet weer. Wil je het horen? Ja. Hebben we hebben het even, even op een rijtje gezet. Het is hoe oh. vaak, die. alleen deze ochtend het woord... Beetje heeft uitgesproken. Oh, je ziet die belden, die zei, ja, weet je wel, dat zijn natuurlijk ook allemaal een beetje mensen op leeftijd. Het raakte ook een beetje vol. raakt een beetje corona ook. De vraag is een beetje: wil je nu wel echt in het uh, noorden zijn? Ik woon in Baskopas. Oké, okay, waar ligt dat een beetje? Dat zou ik zou het kunnen aanwijzen op de kaart. sneeuw van deze week heeft me wel uh, geholpen om een beetje in de sfeer te sluurt een beetje tegen vier op rij. Ja. Dus ik lag zo een beetje zo half zo, zo op straat. What, oh, weet, je wat, weet je wat ik het ergste vind? In ja. van die zinnen waar het helemaal niet nodig is. Waar ligt dat? Een waar, beetje. Waar ligt dat een beetje? Nee, ja, iets ligt gewoon ergens. Of niet. Niet, niet een beetje. Man. Um, zal ik jou vertellen hoe vaak dit was? Uit liever niet, maar je gaat het toch vertellen. Jongens, echt waar. Uh, uh, zorg dat je die app hebt maandag. Want hier valt het echt allemaal bij elkaar te rapen. Het is ongelooflijk. Je hebt het deze ochtend 17 keer gezegd. Wat de som maakt van 8.500 euro. Ja, het is weer echt. Is weer... Oh. Flappen tappen bij Valk, jongens, vanaf maandag. Ja, dit wordt zo'n ellende. <laughs> 17 keer, hè? In vier uur. Nou, en we zijn er nog niet, hè? Het is, het is kwart voor tien. Volgens mij de voorgaande jaren stond ik met 17 keer in het eindklassement. Oh, ja. 17 of 18 keer. Volgens mij ook. Je hebt wel een joker, hè? Die ligt hier. Ja, dat klopt inderdaad. Die heb ik hier vast. Daarop staat uh, Bram Krikken. En dat betekent dat als je hem inzet... dan mag je volgens mij een uur Bram inzetten. Eén keer. Een uur Eén lang. Eén keer een uur lang Bram inzetten. Ja. Dan mag ik een uur bijkomen en even zeg maar een mentale reset doen. Weet ik niet of dat gaat helpen, nee. maar, je, maar je hebt hem in ieder geval. God, ik ga op zoek naar nog 25 jokers. <laughs> Oké. Okay. Okay. Maandagochtend vanaf 6 uur bij Q-Music. Het verboden woord. Well, my friend.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 Come on and sing along. We're going to party, parando, fiestas forever. Come on and sing along. Let the music play on the ground. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music Music en uh, undressed. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we zo meteen naar het Foute uur gaan. Toch ook nog even een uh, tv-tippie uh, voor iedereen, uh, vooral in het noorden voor iedereen uh, die daar thuis werkt. Dus een beetje slow tv. We hebben natuurlijk het foute uur op de radio, maar anders kun je naar prachtige beelden kijken. Wij zijn natuurlijk op RTL7 deze week voor het eerst. Ja. ja. En, en wij zijn daar elke dag het uh, volprogramma van vis tv. Uh, Echt? Ja, vis tv. Echt een iconisch programma. Dus zeg maar. Je hebt eerst heb je jullie. En ja. dan komt VisTV. Ja, in Vis plaats Vis van TV. het fout huur komt dan Vis TV. Ja, er komt VisTV. Ja, dat is toch ja, een soort ja. klap in mijn bek, dit. Ja. ja, sorry daarvoor, ja. Menno. Ja. Vis ja. TV. maar nou ja. VisTV. Maar je even... wilde heel positief over Vis TV beginnen. Nou, ik wilde toch even zeggen dat ik ja. zat gisteren even te kijken van ja, wat is dan een aflevering Vis TV? Want ik wil weten wat zeg maar NATO's op ons aansluit. Ja. Als, als je de RTL 7 <laughs> aan laat staan, ja. moet naadloos. je eens even. Wat, in een oase van Rusje terechtkomt. Ah ja. Dit is het intro van Vis TV. Oh ja. En dan zie je wat weilanden en wat sloten. Heerlijk. is het tegenovergestelde van het fout uur. Is. Ja, ja, nou, en dat wil ik net zeggen. En dan zie je wel dat ze daar bij RTL kaas van hebben gegeten. Dat ze precies weten hoe ze moeten programmeren. Want eerst de vier uur deze ja. ochtendshow. Dan moet je even een cooling down hebben. Ja, ja precies. En dat is dan lekker met vis tv. bestaat ja, ja. staat uh, overigens ook al 31 jaar. Hè, vis tv. Echt? 31 jaar bestaat het al. Zie je man met zo'n uh, emmer en een hengeltje naar oh ja, de halen toe lopen. En die ja. gaat vissen. Ja, ja. vangt ja. hij ook wat? Ja, nou, hij vangt heel veel. Ja, en ga je dat dan ook zo op de stoep leggen met zo'n medelint erbij. Ja, moet je luisteren. Ja. Haakje erachter. achter dat elastiekje. Meer is het niet. Gewoon een hondenbroekje. Beetbeentje eromheen. En dan klaar. En dan haakje. Haakje nummer Ja, Ja, nu is het natuurlijk lekker. Ja, dit is toch super. Je groot, en je hebt het over gewone man, maar je hebt het hier natuurlijk over Marco Kraal en Tammer Smit. Ja, die ja, echt zo. bij de hand nemen en door die wereld van het vissen gaan. Ja, klopt. Oh, over wie? Marco Kraal en Tammer Smit. Marco Kralen en Smit? Ja, ja, ja, ja, die doen, ja, doen vis.tv. Ja, dat ja, zijn okay. ook twee iconen wel hoor. Ja. En, die hebben, okay. ja. en die hebben allemaal ja. verschillende haakjes, want dit was nummer drie. Ja, klopt. Zeker verschillende. Haakjes. Je had <laughs> eerst ook nog Ed Stoop, maar Ed is ermee gestopt. Stop. Die was uitgevist. Ja. Die was uitgevist. Ja. Dus je kan kiezen, vis TV of het Foute Uur. Tip Mensen, me ga alsjeblieft voor het Foute Uur. <laughs> ik voor Waar kunnen we uit kiezen, <laughs> Menno, voor het ja. Foute Uur? Two Brothers on the Fourth Floor. En daartegenover... <middels> DJ Paul Elstak. No. No. No. Dat is heel anders dan TV. He? Nou, zeg het maar. Waarmee begint het Foute Uur? Jij bepaalt nu in de Q Music app. Haak je naar achter.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 Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Hey, Elise wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij vrijvakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekzeel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over veel voor veel ijsjes. Lekker, hè? <laughs>